je Van de wooncommissie, een eigen huis krijgt, dat is uniek, dan is je leven met permissie, dag en nacht muziek. Al kost die woning heel wat duiten, al is de huur wel honderd piek, je blijft van puur geluk verluiten. dag en nacht muziek. Met wat zonneschijn op je raamkozijn, leef je enkel in verrukking, maar dan komt de sleur en je goed huur raakt al aardig in verdrukking. En Horen je buren, verandert het voedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren, dag en nacht Want in de straat, daar woont al jaren, een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jaspers en fanfaren. De familie van beneden, met hoeft vertrouwen, trouw in het portiek. Ja, zelfs de baby maakt de vrede. Dag en nacht muziek, in de achtertuin blaast was aan. Het is bijna niet te geloven, en trompetterschouw klinkt van overal. En de drummer, die van boven, de kruidenier, de smid, de kapper. Ze spelen allemaal magnifiek, ja, zelfs de poesje maken dapper. Dag en nacht muziek Of het nu jazz yes is, of een sweeten, een beetje bebop of klassiek, het is niet langer te genieten Dag en nacht muziek Je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk word je energiek. Dan mag je zelf, veel permitto Dag en nacht muziek met een oude bel en een tafelschel en de grondker Met de rammelaar, een verroeste schaar, een toeter en een wekker en een drinkel van wat glazen. Zo ging de verkelijke artistiek. De buren roepen in actie. Thank <laughs> you.